3 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Spaanse koningin Sofia heeft een bezoek aan Groot-Brittannië afgezegd... wegens de kwestie Gibraltar. De koningin zou vrijdag aanzitten aan de lunch... ter gelegenheid van het 60-jarige regeringsjubileum van koningin Elisabeth. Ze komt niet omdat de Britse prins Edward en zijn vrouw... in juni Gibraltar bezoeken...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 De Russische president Poetin komt niet. Hij laat zich vertegenwoordigen door voormalig president en huidig premier Medvedev. De Amerikanen hebben Europa opgeroepen vastberaden naar op te treden in de eurocrisis. Regeringswoordvoerder Carney zei dat er verdere stappen door Europa moeten worden genomen. Europa moet zich inzetten voor meer groei en meer banen, zei hij. President Obama heeft de afgelopen tijd stimuleringsmaatregelen genomen, zoals een tijdelijke verlaging van de loonbelasting.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 Droog en helder, minimaal van 5 graden aan zee tot net boven nul land inwaart. En in het binnenland kan het aan de grond licht vriezen. Overdag wolkenvelden en zonnige periode. Het wordt een graad of veertien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Such You're such a night. You're such a night. You know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. Wish, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. tonight Ik Dr. John met Such a Night. Such a Night is ook ooit bezongen door Elvis Presley. Maar dat was een hele andere Such a Night. Deze Dr. John, Such a Night, die werd gemaakt in 1973. De tweede uur van de nacht. Ik denk dan is hier bij de vader op Radio 1. Misschien heb je gisteravond... en heb ik het over maandagavond. <laughs> je je zou kunnen denken, ik heb het over dinsdagavond. Nee, ik heb het over maandagavond. Heb ik dat wel goed... Daarom vertoorde ik ook helemaal uh, natuurlijk van. Uh, nee, het was dinsdagavond toch, ja. En niet woensdagavond. Dinsdagavond heb je kunnen kijken naar een documentaire in het Uur van de Wolf. Dat ging over de Troubadour. Een tent in Los Angeles waarin vooral Carole King en James Taylor centraal stonden. Nou, die twee, die ga je uh, het komend uur ook beluisteren. Jurk. De nieuwe CD, daar heb ik een track van. Maar ik laat ook nog even iets horen van Tom Petty. Want die komt naar Nederland toe en dat zou gebeuren op 24 juni. In de HMH-hal. En dan zal hij dit waarschijnlijk ook spelen. She's a good girl. Loves her mama, Loves Jesus. In America too. She's a good girl.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 Tom Petty en zijn Heartbreakers die hele goede, goede liveshows schijnen te geven. In ieder geval, je kan daar getuige van zijn als je de 24 juni naar de HMH in Amsterdam gaat. En lukt je dat niet? Je kan nog uitwekken naar Keulen, want daar treedt de man ook op in het Langses Arena Theater. Met zijn bed natuurlijk. Tom Petty en de Heartbreakers, die hoorde je met een oud succes. Free Fallen. Een andere zangeres die wellicht niet naar Europa had kunnen komen... of naar de Benelux, is Björk. Ze heeft stemproblemen en de komende weken moet ze rust houden. Ze mag niet praten en vooral niet zingen. Maar de verwachting is dat half augustus weer helemaal genezen... en helemaal weer bij stem is. En dan kan ze in ieder geval voor degenen die al een kaartje hebben gekocht... gelukkig naar Pukkelpop gaan in België in Hasselt... want daar zal ze dan optreden. Pukkelpop wordt uh, gelijktijdig gehouden met Lowlands en een deel van de programmering van dat Pukkelpop is ook uh, vaak terug te vinden op Lowlands, helaas niet met Björk. Jammer, die komt niet naar Lowlands toe, maar voor degenen die uh, dan naar Pukkelpop gaan, die kunnen daar Björk zien. Nu in ieder geval te luisteren van de meest recente CD, het nummer Cast Magni. CD van Björk uh, Cosmogone, dat is de titel van het nummer dat niet horen. Ze heeft een aantal optredens die uh, met name in Spanje zouden plaatsvinden... aan zich voorbij moeten laten gaan in verband met problemen aan de stempoliep. <laughs> ja, kan gebeuren, vooral als je je stem veel gebruikt. Maar in ieder geval, ze zal half augustus wel uh, aanwezig zijn op het uh, Pukkelpopfestival. Ze oh, herstel natuurlijk van die uh, stempoliep. Uh, Goed verloopt. Björk dus met Cosmo Gunny, zo heet dat nummer dan inderdaad. James Taylor, hij was afgelopen avond in de HMH in Amsterdam. En als je dinsdagavond naar de televisie hebt gekeken... dan heb je hem ook uitgebreid kunnen zien in een documentaire van Het Uur van de Wolf. Die ging over het etablissement de Troebedoer in Los Angeles. Hier is hij, de man. Oh, you are my only one. You are my only one. Well, I'm telling you now, now. Now you're my only one. I've got two long legs like to carry me, I'm two sharp eyes to look for the light. I got two strong arms to hold on tight, And two good friends on my left. of hopes in the past Nevertheless it was never the last Hold on stronger you'll fade Helaas, ik kon er niet bij zijn, want ik moest uh, werken, inderdaad, en dat had dan te maken met het feit dat ik hier moest zijn. Je hebt kunnen luisteren naar de stem van niemand minder dan uh, James Taylor, James Taylor, die dan afgelopen avond uh, te gast was in uh, de HMH in, uh, in uh, Amsterdam voor een uh, optreden. En gisteravond toen werd een documentaire van hem uitgezonden op. Uh, de zender Nederland 2. Een documentaire die uh, ging over uh, het etablissement de Troubadour in... Los Angeles en in die uh, troubadour Los Angeles, daar uh, was het uh, gebruikelijk dat een hoop zingers-songwriters daar van zich konden laten horen. Zo is daar ook het allereerste optreden geweest van uh, Carol King in het uh, prille begin van de jaren zeventig. Carol King, die aanvankelijk alleen best bekend was als uh, zangeres. En uh, niet als zangeres, maar als uh, songwriter van een heleboel hits destijds. Onder andere Take Good Care of My Baby, om maar eens uh, wat op te noemen. En uh, het was James Taylor die overhaalde om Carole King zelf uh, te gaan zingen. Ze zei van, uh, Carole, je moet zelf je liedje zingen, want je hebt een uh, mooie stem, je kan mooi piano spelen. En al dus deed ze, en bij haar eerste optreden in die troubadour toen was er meteen een bommelding. Maar ze was uh, daarmee ook over haar uh, plankenkoorts koorts heen. Vervolgens een aantal maanden later toen ging ze de studio in... en maakte daar het album Tapestry, waar ook James Taylor aan heeft meegewerkt. En dat album heeft maandenlang, jarenlang zelfs... in de Amerikaanse album Top 100 gestaan. Nu is er een nieuw album uitgekomen van Carol King... onder de titel Legendary Demos. En die cd die bevat ja, hele oude opnames. Het zijn geen perfecte opnames. Dat wil zeggen, ze vervormen een beetje... Maar ja, als je de stem van Carol King hoort en haar pianospel erbij... Dan, dan vergeet je even de vervorming, want het klinkt allemaal fantastisch. Dat vooral op de pianospel, want ze kan, uh, als het ware... alle akkoorden van een heel orkest uit die piano toveren. Het liedje ken je misschien van The Righteous Brothers... maar nu dan haar eigen versie. Just Once in My Life, Carol King. There's a lot of things I want...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 face the day If you weren't here by my side And if you went away Wat fraai klinkt het allemaal. Wat gaat je door Mergen in Just Once in My Life. Je hoorde de versie van Kelking. King. En liedje je dat uh, oorspronkelijk afkomstig is van uh, The Righteous Brothers. Dat wil zeggen, de Righteous Brothers. Die hebben het in uh, de jaren zestig, de hitparade, ingezongen. Het origineel blijft natuurlijk ook op naam van Kelking, King. Maar het is nu pas uitgebracht op dat uh, album van -D, die CD Die de titel heeft uh, Legendary Tapes. The Righteous Brothers. Ik laat ze... Uh wel horen met een ander nummer van uh, Carol King. En dat is ook te vinden op dat uh, album, The Legendary Tapes. Maar hier is de versie van The Righteous Brothers van het nummer Hey Girl. Mm -hmm. side of me's going to die Everybody. if you say so long Everybody. if this is goodbye Nou, het is zo grappig als je dit nummer hoort op dat uh, album, de Legendary Demos... want dan is het inderdaad een echte demo uh, waarvan Kelking al weet... dat het uh, waarschijnlijk de Watchers Brothers die het uh, zullen zijn die het gaan zingen. Want ze zingt het ook als Hey Girl. <laughs> Voor Kelking mag je verwachten dat als ze het zelf zou zingen... officieel dat ze Hey Boy zou zingen. U begrijpt wat ik bedoel natuurlijk... Je hoorde in ieder geval de, de Righteous Borders met het Hey Girl van uh, Carol King. En dat naar aanleiding van het optreden van James Taylor... dat afgelopen avond plaatsvond in de HMH in Amsterdam. En naar aanleiding daarvan was er ook uh, op uh, dinsdagavond... die documentaire van... De troubadour in het Uur van de Wolf. En die staat nog op uitzending gemist. Kan je me alleszins aanraden als je de documentaire gemist hebt... om daarna te gaan kijken. Maar let op... 14 juni, dan uh, wordt hij van uitzending gemist afgehaald. Want dat gebeurt vaker met uh, buitenlandse producties. Die staan er maar een beperkte tijd op. En dat is natuurlijk uh, een rechte kwestie. Een documentaire met speelfilmlengte trouwens. Dus ga er lekker voor zitten. Anderhalf uur lang duurt hij. Maar je uh, krijgt een breed scala aan voortreffelijke muziek voorgeschoteld. Wanneer je daarna gaat kijken naar die documentaire over de Troubadour, De concertzaal in Los Angeles. Weer ja, aandacht voor een aantal concerten die komende zomer gaan plaatsvinden. Lowlands, dat is een evenement, wat altijd uh, een podium biedt voor namen die wij nog niet kennen. Zo'n naam is bijvoorbeeld Albo Rosie. Geen uh, hele pure zuiver reggae, maar wel heel aantrekkelijk om te uh, horen en om te zien. En dat kan inderdaad uh, gebeuren op Lowlands, want daar zal hij optreden, Albo Rozi. Hij komt oorspronkelijk uit Sicilië, maar is in 2001 uh, naar Jamaica gegaan... is daar uh, gaan wonen en is daar verder gaan muziceren. Hij speelt een uh, hoop instrumenten, piano, gitaar, basgitaar en drums... En heeft onder andere samengewerkt met artiesten als Gentleman en Kai Maney Marley. En dit is dan een nummer wat je van hem hoorde. Aldo Rosie met Rudy Don't Fear. Op Lowlands dus. En dit gaan we zien op Rocker Werchter. Maar ook in de Melkweg in Amsterdam. Daar zal met de Band op, 7, op 2 juli zijn. 2 juli. En dan heb ik het voor gossip. Made it my mission To in the complex But oh, oh, oh I've been wishing Hoping you'd listen Be my accomplice But oh I'm 2 juli dus in de Amsterdamse Melkwegter zal ze een optreden geven en een paar dagen eerder op 29 juni dan uh, treedt ze op in België op het uh, Rockwegter Festival Gossip met de zang van Beth Ditto en je hoort een track van het meest recente album van de groep Joyful Noise en daarvan uh, de single Perfect World Dit is de Nacht klinkt anders hier bij de Varen op Radio 1 en als ik dit hoor dan moet ik aan een ander liedje denken. Denk jij er ook eens over na?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 Denkt hem aan de andere vrienden van het goede doel in vriendschap uit de jaren tachtig. En dat deed mij dan weer ineens denken aan die plaats toen ik Nora Jones hoorde met Happy Pills, de meest recente single van de zangeres. De sterfgevallen van de afgelopen week. Het meest recent is het overlijden van Chuck Brown. Chuck Brown is niet zo'n grote superster... maar is wel van betekenis geweest in de, de funkwereld. wereld Hij creëerde namelijk de zogenaamde Go-Go-Sound. En wordt daarom ook wel de Godfather of Go-Go genoemd. Go-Go-Sound, wat een, uh, vergelijkbaar is met de funk. Een afgeleide daarvan. 75 jaar is hij geworden... Chuck Brown is de afgelopen, dag, de afgelopen dag overleden in een ziekenhuis in Baltimore. Weg. Je hoorde Chuck Brown en de Midnight Sun. Chuck Brown die afgelopen dag of 75-jarige leeftijd is overleden in een ziekenhuis in Baltimore. Chuck Brown die ook wel werd genoemd de Godfather van de Go-Go Sound. en afgeleide van de funk. En dan was er afgelopen weekend het overleden van Donald Duck Dunn. Donald Duck Dunn, die uh, recentelijk nog bassist was bij de Blues Brothers. Maar in de jaren 60 was hij de bassist bij het gezelschap Booker T, D.M.G.s MG's. En hij was ook uh, huisbassist, studiomuzikant bij de Stax Studios. Mooi dood heeft hij gehad. Hij is namelijk uh, in zijn slaap overleden. Nadat hij in Japan nog een uh, optreden had gegeven, toen ging hij naar bed en is nooit meer opgestaan. Wel een beetje jong, 70 jaar is hij geworden. Met uh, Hang Haai. Maar dan kan ik me voorstellen dat je het begin hoorde dat je op een gegeven moment uh, iets ging roepen. De langspeelplaat van de week. Inderdaad. Want het is ooit gebruikt als uh, uh, jingletje. Dit melodie van uh, deze melodie van Booker Dat Hang Haar. Dat was namelijk een uh, jingle die gebruikt werd door Zeezender Radio Veronica bij de Lex Harding Show. Als je een album draaide. Een CD van de week had je toen nog niet. Toen was het de langspeelplaats van de week. En er werd dat voorgebracht, dat de orgeltje van Booker Dit gaat de stem worden van Belita Woods. Zat vroeger bij Parlement en Funkadelic. En is eergisteren overleden op 63-jarige leeftijd. Je hoort haar hiermee in een opname met de Franse DJ Etienne de Crecy. wen Jack McGill. liter dus